7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In de Syrische stad Homs zijn vandaag tienduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de bewind van president Assad. De nieuwe betogingen vielen samen met de komst van een groep waarnemers... van de Arabische Liga. Betogers vroegen de waarnemers hen te beschermen tegen aanvallen door het leger. De Arabische Liga spreekt van een goede eerste dag. De Syrische oppositie is kritisch over het bezoek... en stelt dat de tien waarnemers die de Liga naar Homs heeft gestuurd... lang niet genoeg zijn...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 De Israëlische president Peres heeft zijn landgenoot opgeroepen mee te doen... aan een protestmars tegen religieus extremisme en geweld tegen vrouwen. De mars wordt vanavond gehouden in Beit Shemesh, bij Jeruzalem. Daar is het onrustig sinds een achtjarig meisje tegen een tv zender heeft gezegd... dat ze op weg naar school elke dag wordt bedreigd... en uitgescholden door ultra-orthodoxe ultra joden. Die vinden dat haar kleding niet kuis genoeg is. De afgelopen dagen hebben orthodoxe joden in Beit Shemesh televisieploegen aangevallen en stenen gegooid met naar de politie. Bij de school van het meisje hebben zich enkele tientallen mensen verzameld... voor de protestmars. Het top 2000 café op het Mediapark wordt ook dit jaar weer druk bezocht. Vandaag zijn tot nu toe al meer dan 2400 mensen binnen geweest... en dat is meer dan op de drukste dag vorig jaar. Het café in het instituut Beeld en Geluid... is elke dag van het top 2000 geopend tot 10 uur s avonds. Het weer morgen is droog, met hier en daar wat zon. In de loop van de ochtend vanuit het westen bewolking. Het gaat harder waaien. Smiddags af en toe wat regen. Temperatuur ongeveer 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5 extra rente. En u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. Eén jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar lang. Beslis mee op leaseplanbank.nl. Leaseplanbank. Sparen met een plan. Altijd wat in 2011. In onze laatste uitzending van dit jaar geen lijstjes. En geen doe eens normaal man, bedrijfspoedel of klotskop. Nee, in Altijd wat blikken we terug op bijzondere verhalen van bijzondere mensen. Kijken dus. Altijd wat om vijf over negen bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. De NTR. Goedenavond. Onze gasten studeerde tropische bosbouw in Wageningen en is dus officieel tropisch regenwouddeskundige. En toch is het voor haar maar een kleine stap naar de jazz. De wereld van. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Want ze zingt al jaren de sterren van de hemel en heeft, een aanstilte van zeven jaar een nieuwe cd opgenomen. Way back home. Hier is Helene van den Homberg. Uw presentator is... Frank van der Linden. Helene, mag ik met een... buitengewoon ingewikkelde vraag beginnen? Ja hoor. Je mag iets behouden. Maar we zeggen 50.000 vierkante kilometer jungle. Of een teleurgegaande liefde. Ik kies voor de jungle. Echt? Dan gaan we ja. samen daarna lekker daar op bezoek. <laughs> en waarom ben je daar zo decisief over? 50.000 hectare en kilometer, zei je. Mm -hmm. Dat is een flink stuk. Ja. Daar wil ik mijn hand wel voor in het vuur steken. Er zijn mensen die zeggen, ik zou bereid zijn geweest... de Tweede Wereldoorlog te verliezen omwille van een liefde. Ja, het is, het is een gewetensvraag, maar dit is mijn eerste reactie. Ja, zo, nou op mijn Eerlijk, huis zit het. Vind ja. Ik ga direct naar King's Crown met jou. Dat gaat over die jungle die jou zo dierbaar is. Als je dat nou moet inluiden met een liefdesverklaring... je moet ons duidelijk maken waarom je daar zoveel van houdt. Ik heb je even gemist. Stel je voor dat je, dat je King's Crown, het gaat over de jungle... Zou, zou moeten toelichten, zou moeten onderbouwen met een liefdesverklaring... Waaruit bestaat nou jouw amoureuze gevoel voor dat woud? Ik denk uh, dat ik me er op een of andere manier mee verwant voel. Met um, de wildheid van de jungle en tegelijk die ordening. Ik weet het niet. Het is de, de wilde natuur die uh, in, in, allemaal, in ons allemaal leeft, denk ik. En um, ik weet het niet, misschien ben ik in een vorig leven... Een bosvrouwtje geweest? Of, ja, ja, dus ja, je of ziet een luideraard? Eigenlijk of een... bijna als een zelfportret, dus de jungle. Nou, zeg maar, ik denk dat er allerlei processen plaatsvinden in, in die jungle die, die ons uh, karakteriseren. En dat was ook het thema, zeg maar, van Rush in the Woods. Hè? Dat was uh, het idee van Rush in the Woods, de metafoor. De CD, ja. ja, de metafoor van het woud als, uh, zeg maar, een menselijk portret. Ons. Uh, uh, ja, de aspecten die wij in ons hebben, die je terugziet in de wilde natuur. De chaos waar toch ordening in ja We zijn uh, een beetje in de chaos beland van de jungle, hè? Alleen, want het is alweer weer een ander nummer. Dit is een ander nummer, ja. <laughs> Ik uh, luisterde met verbazing ook daar... Uh, het was wel een nummer ook geïnspireerd door... de tropische vogels in het uh, nevelwoud. Ja. Invisible wings. En eigenlijk ook een metafoor voor onze inspiratie. Ja. Dus je hebt een ander nummer uitgekozen, maar... Nou, uh, dat ging even technisch verkeerd, maar... Al die nummers die je de laatste tijd schrijft, die gaan over dat Wouten. Zo'n nummer als wat we net voorbij hoorden komen... Uh, is, is dan gebaseerd op ritmes die je daar hebt gehoord? Is gebaseerd op ideeën? Is, ge, is gebaseerd op gevoelens? Waaruit putje? Voor een deel uh, zeker ook wat ik zelf heb gezien. Dit nummer, Invisible Wings, is geïnspireerd door... dus die, die vogels die ik in de Monteverde Cloud Forest in Costa Rica heb gezien. Ook zo ontzettend mooi. Ja. Dus uh, in die groene... Gaals, zeg maar, daar kijk je dan met je vogelkijkertje en dan ziet er opeens zo'n prachtig vogeltje tevoorschijn, zeg met maar, zo'n kleurig, veren pak die daar zo zit te zijn. Dat vind ik ongelooflijk bijzonder en dan gaat hij vliegen met die grote blauwe of groene vleugels. En, uh, dat, is, dat is wonderbaarlijk. En als je dan thuis bent uh, hier, hier in Nederland, uh, zit je dan ja, naar beelden te kijken, naar, naar foto's, uh, als je gaat schrijven? Of... Uh, voor mij wordt een cd met die vogelgeluiden. Hoe werkt dat? Ik heb voor uh, Rush in the Woods deze. Dit nummer is trouwens van Way Back Home. Hè? Um, van je allerlaatste cd. Een uh, nieuwe cd. Die zeker niet alleen maar over de jungle gaat, maar, maar wel, wel voor, over ja. al die verwarrende gevoelens. Um, ik heb voor, uh, zeg maar, als studie voor uh, Rush in the Woods wel allerlei. Um, ja, niet alleen jungle geluiden, die ik natuurlijk zelf ook wel veel gehoord heb, maar ook mm, zeg maar, de, uh, muziek van jungle volken. Uh, geluisterd van hoe, hoe vertalen zij nou wat ze beleven, hoe ze leven mm. in klank. Mm. Heb ik gewoon op me in laten werken. Heb ik verder niet letterlijk wat mee gedaan. Maar wel gewoon ergens zijn die melodieën ook wel, wel, wel doorgekomen. Ik heb een tijdje in... Indonesië gezeten, ook in de buurt van, uh, van Regenwoud, uh, hoog, Hoge Regenwoud. En daar, uh, uh, daar speelden ze dan viool als iemand trouwde of zo. En een stukje van die melodie zit wel nog ergens in verweven. Ja. Hey, en uh, dit gesprek, hè, wat we nu gaan, gaan hebben, dat, dat zal ongetwijfeld ook gaan over het kapot gaan van liefde. Op jouw laatste CD snijd je nogal wat aan. Zie je nou op tegen zo'n gesprek als dit? beetje. Want um, ik dacht, goh, ik kan er eigenlijk beter over zingen dan over praten. Ja. Hè? Dat terrein zeker. Ik bedoel, als het over het regenwoud gaat. Maar um, ik kan het niet beter praten over al die aspecten van de liefde... Uh -huh. die vele koppen, En, en waaruit, dan door te zingen. Waaruit zeg maar. bestaat dan die nervositeit? Wat maakt dat je het lastig vindt? Um, nou, het, het is natuurlijk zo... In mijn situatie, ik ben net gescheiden, zoals je weet... Uh, net met elkaar. En ik heb te maken met mezelf, mijn eigen gevoelens en. maar ook met de ander. Hè? Dus dat. Um, en er is nog een dochter van één. Er is ja. een dochter van drieënhalf, ja. En. Uh, dus ik denk van ja, dat eigenlijk zijn dat feitelijkheden die, die ik wel kan benoemen en ik heb ze benoemd, maar. Maak er je eigen verhaal van als je ernaar luistert. Ja. En koppel het aan je eigen leven. Maar Voel je dat vrij? Ik, bedoel, ja. uh, ik vraag, uh, jij draait. Mm. <laughs> en wat je draait, dat maak je zelf uit. Ja. De luisteraars die kunnen reageren via www.radiokunststof.nl. En voor jou is het natuurlijk de tegel, ligt hier altijd. Als daar nou, om te beginnen, heel even een zin van je laatste album op zou moeten komen... die je dierbaar is, welke zin zou dat dan worden? Ja, het is niet een wijsheid, maar het is wel een uh, verlangen... Ease the troubled undercurrent and brighten up those eyes from behind the mind. En in jouw eigen vertaling? Uh, help mijn zieltje tot rust komen en um, laat me weer die wijsheid terugvinden. Hmm. Gaan we gaan start met um, een moment dat precies vijf jaar geleden aan de orde was. Wat gebeurde er exact vijf jaar terug? Exact vijf jaar terug, inderdaad. Um... Op 27 december zag ik mijn vader voor het laatst in levende lijve. Waar was dat? Bij hem thuis. We hadden net kerstgevier met elkaar. En uh, toen nam ik afscheid om, uh, om weg te gaan... niet wetend dat hij een dag of tien later uh, zou overlijden. Wat gebeurde er dan? Uh, hij overleed in zijn slaap. te was wak hard en uh, overleed in zijn slaap. En nou is er een nummer, Messenger Soul... Waarover gaat dat? Daarna begon het, want mijn moeder was al overleden. Dat enorme huis, of nou ja, zo enorm was het niet... maar er lagen ontzettend veel spullen in. En zijn studeerkamer, dat was nou, over jungle gesproken... maar dan papier. <laughs> dus vier wanden vol met boeken en stapels met um, college-dictaten... En, en dagboeken en van alles en nog wat. En uh, daar ben ik tussen gaan zitten en dan moest ik... Uh, Orde inmaken en ik moet het opruimen en leeg halen. Een heel bestaan, maar Weken. Voor een deel ook een bestaan van jouzelf. En hoe is dat? Ik vond het uiteindelijk heel mooi om te doen. Ik ben er dankbaar voor om het te hebben mogen doen. Echt, ik, het was natuurlijk af en toe vloog het me wel aan, maar het was zo'n prachtige verdere kennismaking met mijn vader eigenlijk. We gaan er eerst maar over zingen. Dat ga je live doen. Ja. Hè? Hoe, hoe werkt dat precies? Achter jou staat een standaard met een microfoon. En er is een tape met, met begeleiding. Daar ga jij overheen ja. improviseren. Ja, dit is uh, zeg maar de studioopname van Karel Boulet van de CD. Hij kan er vandaag niet bij zijn. Maar uh, hij is er toch een beetje bij door dus zijn muziek. -tacht. Maar jij durft het aan om, om daar overheen te gaan? Nou, Dat durf goed, ik aan. Dus sta op, schuif die stoel <hums> onder je vandaan. Het is maar een half metertje naar met de microfoon. Oké. Okay. U luistert naar Kunsthof op Radio 1 van de NTR... over de wonderwereld van kunst, cultuur en muziek. En pers en media. En de koptelefoon, Helene, die mag op. Ja, oké. Okay. Dan hoor je jezelf goed terug. Ik kijk even naar de techniek aan de andere kant van het glas... en we zijn er helemaal klaar voor. Dus daar is ze, Helene van den Homberg. Typical scent of this house, this home. It still smells the same, though its soul has parted. Here I am, sitting on the floor. Digging in the deep layers of time. In mountains of memories. where sticky dust has taken over. Finding tiny letters of forgotten heroes, shiny tales of medieval glories, drawn from ancient archives, untouched for lifetimes now. Yellowish pictures, of faraway faces, with traces of smiles of passed away relatives, of travels in the rain before our birth, diaries about dangerous wartime friends, sketches from a surgeon's hand, notes scribbled in the margins of memos, Messenger Soul Can you go off To try if you can find him somewhere To tell him that I care Messenger Soul And when you meet him Please tell him that I understand him Better now than ever Of memories. Westicky dust has taken over. Trying to make sense of it all. Remember the witty conversations with red wines and cheese for every occasion. French cheese and the cat that he taught us sit up like a dog, picking blackberries from secret places, far from the shadow of time. Messenger's soul.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 Daar zat alleen uh, van der Nomberg in het huis van haar overleden ouders. Met herinneringen aan de verjaardag van de auto die werd gevierd met uh, ah, ja. veel wijn. En ze zat er met vakantiefoto's en met aantekeningen van pa. Over van alles en nog wat. Herinneringen ook aan de oorlog. Vergeelde vrienden op oude plaatjes. Graven in tijdslagen zingen. Ja. ja. Um, heb je je vader, die, um, geloof ik, universitair docent geschiedenis was, aan, uh, het nou beter leren kennen op deze manier? Of anders leren kennen? Ja. <tie> het, ja, het is ook prachtig natuurlijk om iemands verleden waar je het eigenlijk nooit meer over had als kind. Interesseerde je dat ook niet zo? Mm -hmm. Althans, het is bij mij pas vrij laat doorgekomen. Dat ik dacht: goh, ik kan eigenlijk veel meer vragen stellen dan ik doe. <tie> Maar er waren ook dingen bij waarvan ik dacht, ja, ik wist niet eens dat ze bestonden. Hè? Dus die oude familieleden, oude fotoalbums, um, agenda's vanaf 1950. Dus allerlei aantekeningen. Inderdaad op kleine stukjes papier geschreven over artikelen die die wilde maken. Maar die vraag, als, als wat voor man leerde je hem misschien nog meer kennen? Of wellicht kwam wel er een nieuwe vader onder het stof vandaan? Nee, ik, ik kende hem al wel als iemand van heel veel detail. En heel veel interesse in, in detail en in het verleden. En geëngageerd. Niets was, was on, on, onbelangrijk of iets dergelijks. Ja. En heel erg geëngageerd. Ja, ja. Inderdaad, er lagen ook hele dikke stapels met... Uh, uh, tijdschriften van. De, uh, f, he, over Latijns-Amerika, van het klad en zo. Uh, ja. Waar die lid van was. En, dat was trouwens uh, zo'n zo pro-Derde Wereldclub. En je moeder, secretaresse, die was actief voor Amnesty. Ja. Ja, dus dat heb ik wel sterk van huis uit mee, zeg maar. Hè? Dus, uh, Is er een lijntje tussen uh, dat alles en jouw liefde voor de jungle? Uh, ik denk het wel. <coughs> hoewel ik dat niet vanuit thuis heb meegekregen. De liefde voor de jungle die begon eigenlijk. Ik woonde in Haren in Groningen en daar is een prachtige hortus en die is er nog steeds. Dus daar kwamen we wel eens en daar liep ik dan doorheen. En die geuren van die planten, dat vond ik wel heel intrigerend. Maar op de middelbare school heb ik op een bepaald moment een een werkstukje gemaakt over het tropisch regenwoud. En toen ben ik daar weer heen gegaan... en ben ik met iemand in contact gekomen... Die, uh, die prachtig kon vertellen over dat woud. En hij had ook hele mooie boeken met van die platen erin... met al die beesten en dieren die erin voorkomen... die je helemaal niet ziet eigenlijk als je door dat woud loopt. Maar het redden, het willen redden daarvan... dat zal toch zeker niet iets zijn geweest waarvan je ouders zeiden... nou, meisje, wat een foute bezigheid. Nee. <lacht> nee, dat hebben ze nooit gedaan, inderdaad. Dus... Uh, Nee, ze vonden dat wel leuk, denk ik. Ja. Het is um, ook een verlangen voor... Tot reizen zat heel erg in de familie van mijn moeder. Dus die uh, broers zijn ook wel uh, op de grote zeeën gevaren... en naar Indonesië geweest, en in Brazilië en zo. Ja. Die komen weer terug, die landen, in mijn werk op dit moment. Maar waarom waarom um, werd het... Uh, want je deed ook al jong aan jazz... niet, uh, niet het conservatorium? Ja, um, ik heb zelfs wel op een paar moment gedacht... Uh, ja, 17, 18 of zo, zal ik bij de opera. Want ik kon ook zo'n mooie opera-stem opzetten. Ben ik eens gaan kijken bij de opera van mijn, van mijn oom... die die lessen gaf. En ik dacht, nou, dat is me te, te beperkt. Je moet in zo'n jurk dan van links naar rechts over het podium en zo. Dus ja. Ik voelde me meer verband met de jazz. Waarom, waarom dat dan niet gaan studeren en wel bosbouw? Ja, um, ik heb wel toen getwijfeld daarover. Maar ik dacht toch, ik, ik wil een, uh, een, een, een serieus vak leren. Dat, dat, dat was toen wel zo, ja. De opdracht, ja, toch? Ja, de opdracht. En uh, ja, en ergens is er ook altijd iets geweest, is dat ik... Dat is nog steeds een beetje zo, en ik weet dat het eigenwijs is, maar dat ik het niet heb willen temmen, of zo. Dat het, uh, je bedoelt je, je muzikale talent? Ja, of mijn, de manier van zingen. Ik, ik heb daarna heel vaak... Uh, Lessen genomen, dan weer eens hier, dan weer eens daar. En uiteindelijk kies ik er toch vaak voor om het maar weer op mijn manier te doen. Ja, en als je naar een uh, opleiding gaat, dan gaan ze schaven en, en dat bijstellen. Dat was mijn beeld. Dat en, was mijn beeld. Je, ja. je leert natuurlijk ontzettend veel. Maar uh, mijn beeld was, uh, ik, uh, ik, ze komen maar niet aan, ik doe het op mijn manier. Je zegt het niet uit jezelf, dus ik leg het je even voor. Je, je hoort ook wel dat mensen om jou heen zeggen, ja, uiteindelijk... uiteindelijk vond ze de totale concentratie op de muziek... en ook de carrière die daarbij hoort en dan daarin geschoold worden... eigenlijk een te egocentrische affaire. Ja, dat herken ik wel. Dat heb ik zeker wel eens gezegd, ja. ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Um, nou, ik, ik dacht zelf... Um, als je dan zo de hele tijd maar met die emoties bezig bent... en je eigen stem en je emoties en toestand dan word je daar vast geen prettiger, beter mens van. Of, of daar kan ik denk ik dan niet tegen. Ik had ook een, um, hmm. een, uh, een documentaire gezien over Billy Holiday... die helemaal te gronden ging aan dat vak. En ik dacht... Ja. Maar dat ja, hele ego-ding stond je tegen? Dat stond me toen tegen, ja. Ik dacht, het, het navelstaren daarvan... dat was echt een beeld wat ik, ja, wat, wat ik had toen 17, 18 en later... Um, werd ik ben ook wel gegrepen gewoon door het vak wat ik doe en het is nog steeds zo het, Die het andere terrein ja dat boeit ja. me nog steeds maar laten we daar eens wat dieper induiken op een gegeven moment ga jij naar uh, Costa Rica je, je gaat zelfs promoveren op het regenwoud in, in Costa Rica um, hoe woonde je daar ik had een uh, een heel klein wit huisje uh, met uitzicht op de baai in uh, de peninsula de Oost, op de Golfo Dulce. Het betere bountywerk. <laughs> ja, ja. Het was... Uh, nou, het, het was een hele mooie plek, inderdaad. En het was gewoon in een dorpje hoor, waar allemaal herrie en lawaai was... en disco op zaterdagavond en zo. Maar... Want was het in de praktijk allemaal wel zo idyllisch daar? Nee, nee. nee. Het, uh, langzaam maar zeker kom je daar dan achter. Uh, als je daar zit, van, je, het, is, het was al een gebied... met heel veel uh, sociale moeilijkheden... Waar ook wel criminelen terechtkwamen die, uh, die het nergens anders konden vinden. En drugs, uh, drugs trafficking, neem ik aan. Ja, helaas. Dus veel jongeren aan de crack en de toestanden. Maar dat, dat is uh, alweer een veel minder romantisch junglebeeld. Met ongetwijfeld ook de nodige prostituties, schat ik dan, ja. in dat soort contrarijen. Ja, ja, ja, Dan ja. je uh, aan het begin van de uitzending aan ons verkocht. Ja, maar dat is niet de jungle zelf, hè. Dat is, de, dat is, de dat is wat wij ervan maken. Wat wij ervan maken, Ja. ja. Ja. Een heel ander type jungle. Ja, dus dat, uh, dat speelde allemaal wel. En hoe langer ik daar bleef... Hè, want ik heb er jaren uh, die kant op gereisd... Uh, hoe meer ik daar uh, ja, niet verweven raakte. Want ik kon me er prima als observator zeg maar, buiten houden. Maar toch... Begon het me aan met te, te knagen. Ik vond het toch heel moeilijk. Zeker die kinderprostitutie daar. Ja. Om dat aan te zien. Ja, ja, je deed haar veldwerk. Je ging met de cassette recorder naar mensen toe en, en, en onder ondervragen over dingen als hoe leg je plantages aan, maar ook uh, hoe vervuilend zijn pulpplantages nou precies? Mm -hmm. Hoe voer je actie tegen een fabriek uh, die uh, ja, niet genoeg betaalt. En af. Op een gegeven moment eh, ook onderwerpen als activisten die worden vermoord. Hoe, hoe ga je om met de grens tussen actie voeren en eigenlijk gewoon je eigen leven in de waag nou. stellen? Mm -hmm. Klopt het dat jij zelf op een gegeven moment ook bedreigd bent geweest? Ja, um, althans me bedreigd heb gevoeld. Ik, ik zal nooit zeker weten of, of, er iets, of ze iets van plan waren. Maar we hadden natuurlijk dat... De voorgeschiedenis van, van de mensen wiens campagne ik bestudeerde. Ik bestudeerde vooral een campagne om het regenwoud daar te beschermen. Die uh, ja, op onverklaarbare wijze omgekomen waren met z'n drieën in een huis. En later nog iemand van dezelfde organisatie. Onverklaarbaar, dat wil zeggen... Ja, niet verklaarbaar dat, dat er iets zou zijn gebeurd. Waardoor... Nee, maar bedoel, hadden ze een mes in hun buik nee, of brandde nee, nee, nee, het huis het af? Brand, het huis brandde af, ja maar dat ze alle drie niet zijn ontkomen, is, is vreemd. En hm. zeker later, een aantal maanden later... Uh, iemand die zich daar druk over maakte, die uh, werd ook doodgevonden. En wie zou er daar dan achter hebben gezeten? Ja, dat is natuurlijk speculatie. Maar uh, ik denk, vaak is het niet bijvoorbeeld één bedrijf... maar allerlei belangen die daarmee samenhangen... Uh, en het kan misschien ook wel iets met de drugs te maken gehad hebben. Daar ben ik natuurlijk nooit achter gekomen. Dat was ook niet mijn opdracht. En nee, uit maar behoud van het regenwoud is in ieder geval voorkomen... dat uh, grote producenten uh, delen van dat regenwoud kunnen kappen... en kunnen gebruiken voor weet ik, het, uh, exploitatie van soja enzovoort enzovoort. Nee, nee dat waar zouden, inderdaad, het zijn pulplantages die daar zijn aangelegd. En het, het, het woud zou niet tegen de vlakte gaan, maar... Uh, en dat zie je trouwens in Nederland op dit moment ook... dat een gebied heeft uh, uh, verbindingstroken nodig. Dieren en planten hebben verbindingstroken nodig om te kunnen overleven. Hè. Als er water nodig is of als er ja. voedsel nodig is... moeten ze ergens anders heen kunnen. Dus dat zijn die corridors. Die En die wilden jullie in stand houden? Die wilden we in stand houden. En het was uh, ook wel dat, het, dat er heel veel uh, ja, biologische diversiteit verloren zou gaan. Ook in die, die bufferzones daaromheen, om het woud heen. Maar voelde jij je dan door... door van die handelaren in Pulp bedreigd? Um, nou, op een bepaald moment stonden de mensen voor mijn deur... met een, uh, met een jeep die uh, met een van de smoesje... duidelijk met drie kerels voor mijn deur stonden. Dat ik dacht, uh, ik vertrouw het niet. Hmm. En ze keken over mijn schouder hoe het huis van binnen eruit zag. En even verderop stond de jeep met nog meer kerels erin. Ik dacht, dit... dit ik ben een gewaarschuwd mens, natuurlijk. Hmm. Toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar de hoofdstad gegaan. Heb je je onderzoek wel of niet afgemaakt? Ik heb hem wel afgemaakt. Dus je bent teruggekeerd? Ik ben teruggekeerd, ja. Maar na weken en weken. Ja. Ja. De, de titel <laughs> Rush in the Woods. Jouw ja, tweede cd krijgt hier een hele uh, <laughs> <laughs> opmerkelijke Rush, betekenis. Ja. Uh, is die eraan gerelateerd? Uh, nee, nee, nee. Wat, wat, uh, waar staat die titel dan voor? Ja, leuk. Dat heb ik al een tijd niet meer uh, over nagedacht. Het was een, een, een, een gesprek met, met Bob Hagen destijds. Die uh, die serie van Jazz Impulse uh, organiseerde... waarin wij uh, een aantal concerten hebben kunnen doen uh, met dit programma. En uh, zo kwam de titel, tot stond een rush. Het is eigenlijk een rush, een, een, een, een, verwitterde, uh, hoe zeg ik, een verwilderde, drukke bedoening daarin dat wou. Ja. En uh, ik vond het een mooi woord, die rush. Dat... Nou, je komt er ook weer een hele mooie schoonheid in blauw tegen. Zullen we even luisteren? Ja. Beauty in Blue. Beauty in Blue You're a lovely surprise While I'm stuck on the road In the mud and the mess Whirling around and around Catching sunlight Inviting my wild thoughts to rest. Beauty is you that I long to discover. The sorrow and tears, they now vanish at once. Bright colored wings you have, tender, fine things of all treasures I found. Helene van den uh, Homberg uh, hoort u uh, zingen. Van haar uh, cd Rush in the Woods is een uh, jungle-liefhebster. Uh, maar ook een uh, jazzzanger. Ze uh, is eigenlijk een dubbeltalent. Hè? Een bosbouwdeskundige. En, uh, iemand die tegelijkertijd uh, hele mooie muziek maakt. Uh, ze heeft gewerkt onder andere met uh, blinde pianist Bert van der Brink die ook diverse keren bij me te gast is geweest uh, in Kunsthof. Hij zei tegen ons, want we spraken hem voor deze uitzending... wat mij zo treft in haar stem is eerlijkheid. Helene is voor geen millimeter gekunsteld, zingt zonder trucjes... en dat is eigenlijk zeldzaam in het vocale landschap. Wauw. Is dat zo? Wordt er over het algemeen met trucjes gezongen? Oei, nu moet ik daar iets over gaan zeggen. Um... <laughs> ja. <laughs> ja. Wordt veel meer trucjes wat, of wat is met een trucje zingen? Wat is dat dan? Weten wat het effect is van iets. Als je een bepaalde krul maakt. Of um, heel, heel bewust bezig gaan met een bepaald soort techniek... waarvan je weet dat dat wel cool is of wat ook. Um, dus en daarbij wel af, wel eens de intentie, ja, En daarbij wel eens de intentie uit het oor en oog verliezen. Laat ik het zo zeggen. Want natuurlijk is techniek in die zin heel behulpzaam en mm -hmm. bewust... Je klankplaatsen ook. Maar misschien is het wel een heel klein beetje waar we het eerder over hadden. Begrijp je wat ik bedoel? Nou, ligt het... er nog even toe. Nou, dat ik zei van... God, ik, misschien wil ik het niet al te veel cultiveren wat ik doe. Hè? Ja, dat is grappig, want daar zei Bert van der Brink ook iets over. Hij zei... Uh, voordeel van autodidact zijn... is dat zij zich niet laat beperken door muzikale veronderstellingen. Als ze meer geschoold zou zijn... dan zou die kennis haar misschien in de weg zijn gaan zitten. En nu kan ze veel makkelijker grensoverschrijdend zijn. Ook zo prachtig gezegd. Ik zou het zelf echt niet durven doen. Dus dat is... Maar is dit wel wat je bedoelt? Ja, dat is wat ik hoopte, denk ik, toen ik 18 was. Ja, Ik loop er best wel eens tegen aan. Ik denk, god, die noot, dat was toch wel fijn geweest om daar, weet je. Mm. He? Kun je wel een trucje doen? Uh, ik zou het je nu niet, zeg maar, naar de microfoon durven nee. lopen en zeggen, kijk, nee. nee. nee ik, uh... Laten we even kijken naar de trucs of de grote vakmatigheid van... Ah, ja. Uh, ja, de dames aan wie je je spiegelt. Uh, Sarah Vaughan. Uh, Leidt uh, I cried for you eens in jouw eigen bewoording in? I cried for you. Ik heb, zeg maar, wat ik je nu heb gegeven hè, van, van Sarah Vaughan... is dus een typisch stuk uh, wat ik luisterde te, inderdaad uh, toen ik in jaar 16, 17 was... en wat ik dan probeerde na te doen. In die tijd wel. <laughs> ja. Dus ik deed Sarah Vaughan na, Karen kwam en daar komt ze... For you. Dat is van een live cd van een concert, 1958 uh, Amsterdam, ben ja, ik. Ja. ik. Ja, 1959 dacht ik. Het concertgebouw, erg mooi uh, Ze houdt zich totaal hersteld. niet aan het ritme, maar, maar gaat er op een onnavolgbare manier overheen. Ja, ja. ja. waarom is dit niet een trucje, maar kunst? Ah, nou, het was natuurlijk in die tijd ook uniek, hè. Het is daarna heel veel nagedaan. Uh, maar in die tijd was dat nieuw en uniek. Dat was zo'n authentiek... Uh, Improviseren, uh, spelen met, met die akkoorden. Wat leer je van haar? Wat ik probeerde, is dus die hele lange noten, die volle klanken uh, na te maken. en daardoor ja. leer je er wel een beetje mee te spelen. en de timing en alles. Uh. Ja, ja, ja. Dus en die, die duizend procent waarmee ze iedere noot de microfoon in gooit. Dat, uh, dat zou ik nog. Ja. We gaan gelijk door naar een ander uh, voorbeeld. Dat is weer van een compleet andere orde. Diana Reeves. Diane Reeves dat heb ik een beetje gevolgd in, uh, in wat ze heeft gedaan. Ze heeft heel veel verschillende soorten platen gemaakt. Dat vond ik lef. Niet op één ding blijven hangen, maar gewoon nieuwe dingen uitproberen. Hele funky dingen, hele... Hele basale jazz eigenlijk. En dit soort werk. Dus pop. Uh, dit is een stuk van Peter Gabriel die ik ook erg waardeer. Van erg Genesis. Ja. ja. En... Um, dat, uh, dat prachtige arrangementen laten maken, dat doet ze niet zelf. Dit is een arrangement van, uh, van Billy Child. Ik vind het heel erg mooi, die, die, die piano, die hoekige piano en die bas... zoals ze dat uh, dwars neerzetten, zeg maar. En nou is het, het, het, het mooie dat al die verschillende invloeden... waar we tot nu toe over hebben gepraat. De liefde voor het woud... Uh, de liefde voor de jazz. Dat zitten in zo'n ouderlijk huis en allemaal dingen samenrapen. Al dat wat je levenservaring zou kunnen noemen... balt zich samen in Way Back Home. Die plaat die je net huis is zo'n beetje eigenlijk. Hè? Als, je, als je nou zou moeten zeggen waar die in essentie over gaat... hoe zou je dat dan doen? Het... Ja... Toch de zoektocht naar het thuis. Hij heet niet voor niets Way Back Home. De zoektocht naar het uh, essentiële, basale thuis. Waarom heeft het zeven jaar moeten duren voordat deze paard kwam? Omdat ik daarmee bezig was. <laughs> Hoe? Nou, ten eerste verloor ik inderdaad mijn ouders... Hè, in een tijdspanne van ongeveer drie jaar. <clears throat> een nieuwe liefde. Uh, samen een huis bouwen. Ontwerpen, Waar? neerzetten, ja, eiburg. eiburg. Ja, ja. Een heel project natuurlijk ook. En uh, samen een kindje krijgen. En dat beleven, dood leven, bouwen. Wat zeg je nou, dood leven? Dood en leven, nieuw leven en, mm. en bouwen. Mm. Het, het heeft me veel bezig gehouden. Ik heb natuurlijk daarnaast. Die dagen. Eerst nog bij Oxfam Noven. en nu bij uh, IUCN uh, Nederlands comité. Ja, wat is dat? Dat is uh, een platform van uh, IUCN-leden. en dat is de Wereld-Unie voor Natuurbescherming. De World of the uh, International Union for the Conservation of Nature. Ja, dus het, het conserveren van wouden. D dat dat om, was om, ja. allemaal activiteit. Uh, professioneel, privé. Er, er hangt ook een grote melancholie, zo niet verdriet. in dit album. Ja. Ja, dat, dat is zo. Het, uh, Natuurlijk. Ik bedoel, die zoektocht gaat niet zonder uh, slag of stoot. Wat ben je kwijtgeraakt? Nou, t, t, ja, hoe... Het, het verlies van mijn ouderlijk huis is wel van heel veel uh, invloed geweest. Het, het was toch wel een soort, uh, uh, Ja, vangnet, een basis om op terug te keren. Ik heb veel gereisd en... Juist op die reizen altijd was het even dat telefoontje naar huis. Mm -hmm. En het gekke is, als ik nu op reis ga en kom terug... dat is dan altijd even dat pijnlijke moment. Niet het telefoontje naar huis van, ik ben er weer, hoor ik mm -hmm. ben veilig geland. En uh, dus dat veilige landen, dat hoort daar wel een beetje bij. En, maar als dat, dat goed is, heb je door een nieuwe liefde ook, ook een tweede landingsplaats. Ja, absoluut. En uh, als je dat weer verliest, als je voelt dat dat weer verloren gaat... dat is, dat is moeilijk... Hoe dat is dat? natuurlijk. Um, uiteindelijk. Ja, wat, wat kan ik ervan zeggen? Ik denk dat. Ja, dat je hoort er van allerlei dingen over. Um, karakters. Die, die toch niet voldoende thuis bij elkaar kunnen komen. Als ik je de gelegenheid geef om een vraag aan jezelf te stellen. Erover. Het is eigenlijk altijd veel makkelijker om jezelf een pijnlijke vraag te stellen dan dat een ander het voor je doet. Hè? Wat vind je voor jezelf de pijnlijkste vraag? Ha! Nou, dat komt even niks in me op, want ik stel ze vaak genoeg, geloof dat. Doe ik zelf een poging als je me toestaat. Ik zal kijken. Um, het ontstaan van de liefde is een, is een tango die je met z'n tweeën danst. En ik denk dat ook het kapotgaan van de, van de liefde een tango is die je met z'n tweeën danst. En als jij zelf nou zou moeten zeggen wat je eigen bijdrage is geweest. Dus als we niet in de sfeer van beschuldigingen willen raken. Mm -hmm. Wat zou je dan zeggen? Nou, daar weet ik even niet um, snel antwoord op. Maar wel dat ik wel vaak... En dat is iets waar ik altijd op moet letten. Met mijn kop ergens anders zit. Dat ik... Um, het echt in het hier en nu zijn. En het moment ten volle beleven en daarmee de ander. Horen, voelen wat er aan de hand is. Dat, uh, ik ben wel vaak in gedachten. Heel vaak mm -hmm. reis ik al kilometers vooruit. En dat heb ik niet altijd door. Dus ik ben vaak in mijn eigen bubbel. Heb dat ook echt nodig. Ik heb het echt nodig om veel in die eigen bubbel te zijn. Daar ontstaan nieuwe dingen uit. Stilte, rust, ruimte. En ja, probeer dat maar eens helder te maken op wat voor momenten dat aan de hand is. Mm -hmm. uh, dat je het niet redt om steeds maar... Ja, het kan ook heel goed zijn dat je dat ja. nodig hebt... dat dat voor jou zuurstof is om even in dat eigen universum te bestaan. Hoe lastig dat ook voor een geliefde kan zijn. Ja. Bert van den Brinken, we hebben het eerder over hem gehad... de pianist met wie je hebt gewerkt... die zijn nog iets moois, uh, vond ik toen ik het te lezen kreeg van de redactie... Hij zei, mensen met de intensiteit van Helene... kunnen het slachtoffer worden van zichzelf. Ha. Nou, als Bert luistert, hij kent me soms beter eh, dan ik zelf. Dat is ook muzikaal vaak te horen. Um, ja, dat is zeker waar, dat gepieker. Tjoh. Ik zou dat wel eens willen uitschakelen, hoor. Van uh, even op tandje 1. Maar waar huh? pieker jij dan over? Nou, dat, dat kan van alles zijn. Ik bedoel... Um... Ik heb heel veel sporen in mijn hoofd. En soms komen ze prachtig samen. He, dan krijg je een schitterende songtekst uit. Ja, ik hoorde het. He? Ja. Dan denk je, hé, hey, het He. werkt. Maar ze gaan ook wel eens lekker tegen elkaar in. En um, een behoorlijke cacophonie. En... Nou, als, we nou, als we nou zouden moeten benoemen... wanneer je dan bijvoorbeeld slachtoffer wordt... van je eigen intensiteit. Nou, daar is wel iets... kan ik wel iets over zeggen, actueel... Uh, dat, is, dat kom ik ook wel eens tegen in mijn werk, dat ik fel kan zijn. En dan ben ik betrokken. Um, maar dan komt het in een weet je wel, van ik vind er dit van. Of ik, ja, en dat, dan, heb ik, dat heb ik moeten leren, zal ik je eerlijk vertellen. Het was eigenlijk. echt ondergesneeuwd jarenlang door, had het uh, mee eens. En, uh, en, uh, dus kan ik het zeggen, ik heb moeten leren om die, die felheid weer toe te laten, uiteindelijk. En die, die, ook die boosheid soms. Um, dat, dat, dat meer betrokkenheid is dan, dan, dan wat anders soms. Maar dat is wel eens voor las, anderen wel eens lastig te, te snappen. En is dat boosheid? Dat is nu de handvraag. Want jouw goede vriendin Daphne Voet, die zegt, ik hoor op, op deze plaat, Way Back Home... heel veel boosheid, maar dat is eigenlijk, denk ik, verdriet. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, het, het is het beide. Het, het is het beide. Er zit ook echt wel, wel boosheid in. Kijk. Het is. Um, als je boosheid helemaal niet uit mm -hmm. en er niets mee doet, dan kan het de vorm van verdriet houden. Hè? Het, uh, het is toch ook opkomen voor jezelf en voor wat je. Um, waar je voor staat, waar je in gelooft, dat belangrijk is. En dat moet soms met een vuist op tafel. You wouldn't at all. Hey, Love means nothing more than crying, Elaine. So down the drain with mm. all those lies What's the use of even trying When it all ends in sad goodbyes Love means nothing more than waiting For things you need and never get Waste your time anticipating. Play the game to lose the bet. jazz-zangeres, waarom wil je die solo daar zo ontzettend graag even in hebben? Ja, Erik Rutjes op Gitaar. Prachtige solo. Ja, daar maar ik even een stukje van laten horen. Het liefst helemaal, maar ik weet dat we het werk zijn kwijt. Ja, nou ja, goed, een uurtje kunststof. Hè. <laughs> daar kun je wat in kwijt. Um, de, deze plaat zit dus op de, op de rand van allerlei grote persoonlijke emoties... en tegelijkertijd het... het de drift die jij hebt om iets met de wereld aan te vangen. Hoe, hoe beheers je dat nou als je gaat componeren? Want het, het, het is niet makkelijk om daarover te praten, hè, merk ik. En toch doe je dat. Maar in dat proces, hè, dat artistieke scheppingsproces... moet je het allemaal wel in het cloudje houden. Hmm. Nou, het mag heel ruw zijn wat je in het begin neerzet. Bleh. En later ga je wel schaven. Ja, ik wou niet zeggen, dat is niet wat we horen. Wat we horen is betrekkelijk sophisticated. Ja, ja. Dat is zo dat hele beheerste. Dat hele... ja, dat klopt. Um... Nee, dus de eerste natuurlijk is iets zeggen van love means nothing more than crying, so down the drain with all the lies. Een heftige binnenkomer. Uh, ook zo begon het stuk ook. Ja, want liefde is niks meer dan huilen dus zo flikker op met alle leugens. Dat vind ik natuurlijk niet, dat snap je wel. Nee, nee dat, dat vind, vind jij niet, dat vind nee. niet nee, nee, nee, nee dat nee. vind jij niet, nee. Maar um, hoe dan ook heerlijk om dat gewoon eens even straightforward neer te zetten, van zoveel mensen die dat ervaren op het moment dat het misgaat. Um, dus euh, En daarna ga je ja, schaven in een kader zetten. En ook met elkaar. Hè, van, goh, je maakt een schema, een akkoordenschema. En, nou, die gitaarlik is heel beheerst inderdaad. Maar dat, juist dat onderkoelde vind ik hier ja, dan wel mooi. Maar dan verschijnt ja. dat. Je hebt daar dus, uh, veel professionaliteit aan gewerkt. En je wil ook dat die eigen drive erin hoorbaar is. Die passie of die woede, dat verdriet. Hoe reageren dan de heren der schepping over wie zo'n nummer voor een deel gaat? Nou, dat is interessant. Heb je, ja, dat is interessant. Heb je even een uurtje bij u zeggen? Ja, nee. Nou, het, het is voor sommigen niet makkelijk om het te horen, denk ik. Het is, het is voor sommigen niet. maar de betrokkenen. Hoe reageert nee, de betrokkenen op Het gaat op ook niet per se over mannen. Nee, oké, okay, nee, maar nee, nee. Het is meer. Uh, nou goed. Um, Nee, nou, nee, maar je hebt duidelijk mee. gemaakt, er gaat een liefde naar de kloten, Er is een dochter van drie. En, en, en, en degene eh, aan wie dit alles voor een, nogmaals voor een deel is ontleend... die horen dat op een zeker moment. Wat gebeurt er dan? Ja, dat is uh, natuurlijk confronterend. In de zin van, God, je zegt het op een andere manier iets. Uh, nu wil ik niet zeggen dat dit één op één is. Hè, zo moet je het ook dat niet zien. Dat is nooit zien, met kunst, he? toch? Nee, nee, nee het alsjeblieft. Toch? Nee. Dus, uh, het gaat om inspiratie. Dit heeft een hele lange voorgeschiedenis en veel... Informatie van vrienden Goed, en alles. Goed, maar nu het antwoord. All right, ik zal het toch mijn best doen. Ik ontkom er niet aan. Um, dat is confronterend. Ja, nee, maar wat denk je aan? Er zegt iemand nou, hartelijk bedankt, ik zal er nog een inschenken... maar we hebben het er nooit meer over. Of zegt iemand, moet jij nou eens ervoor? Ik krijg een dreun voor je. Wat gebeurt er? Nee, het is... Uh, nee. Nee, wat? Nou, er gebeurt niet in, in die zin iets. nee. Ik merk wel dat als, als mensen het horen, dat de, sommige mensen, hun, um, sommige mensen hun, uh, ja, hun hoofd schudden... als ik het live uitvoer van, joh, je hebt ongelijk, je hebt ongelijk, weet je wel. Het is, um, dat vind ik ook mooi. Wat maakt het lastig om hier concreet over te horen? Wat ik je in het begin van de uh, uitzending zei, en ik heb... Uh, Namelijk dat je een ander geen pijn wil doen. Ja, ik heb te maken met een ander en dat respecteer ik. Dus ja. Dus uh, daar hou ik erbij. Nou ja, maar dat vind ik knap. Want uh, de, als je boos bent, dan is de neiging juist om uit te halen. En jij zegt, die muziek is mijn verwerkingsproces, daartoe beperk ik het. Ja. En nogmaals, het is, het is niet één op één. He, als het goed is, put je uit je eigen bron. En... Mm, en maak je contact met de anderen die dergelijk soort dingen beleven daardoor. Um, ja, je bedoelt anderen die niet per se in jouw relatie het, zitten. Het is beslist geen, hoe zeg je dat nou, hoe zou je dat nou kunnen zeggen? Uh, zelftherapie. Nee, geen zelftherapie, uh, ondanks dat het zo kan werken, maar dat is, het, dat is het niet. En het is ook niet een afrekening of wat, ook dat dan al helemaal niet. Want als je zegt, ik wilde weer thuiskomen, ik wilde weer een huis vinden... waarin ik echt het gevoel had, dit is mijn tweede huid, hè... Is dat dan gelukt? Ben je er zover? Ja. Um, nee, ik ben op zich nog wel op zoek. Ik, ik, ben, uh, ik heb nu mijn eigen plek hier weer. Ook uh, op Eiburg, En uh, voel weer dat ik stevige grond onder voeten krijg. Um, Woon je met je dochter, Vera? Ja, ja, half om half. We doen het heel goed samen. Ja. Ja. En, en waarom... Want ik hoor een beetje door je woorden heen schermeren. Heb je nog niet 100% het gevoel dat je weer thuis bent? De, ja, dat moet natuurlijk rijpen of zo. En, en ik denk dat ik gewoon een zoeker ben en blijf. Um, maar ik heb wel weer mijn eigen stek. Ik heb, ik heb mijn eigen stek en mijn, mijn stevigheid wel weer onder mijn voeten. En, en blijf je ook met veeren nou... en met mijn dochtertje. Het stevige, stevige gevoel ja. van... Samen dan, ja. En blijf jij dan ook toch weer naar die jungle trekken? Is dat ook een constante? Of is dat dan over? Nee, ik hoef er niet meer zo nodig te wonen. Nee, ik heb daar niet meer behoefte aan. om Tenminste, nu niet. In deze tijd eh, heb ik behoefte aan de, de hu het huis te scheppen. Ook voor mijn dochter. En, hè, dat dan samen te doen. En, dat lijkt me best, hier, best een besef. Van goh, die periode die is daarmee min of meer tot een eind gekomen. Ja. Ja, dat is zo. En uh, de reislust uh, kriebelt wel. En gelukkig kan ik voor mijn werk af en toe ook uh, reizen. En dat kriebelt wel. Maar dan is het ook na een week is het goed. Dan ben ik weer naar huis. <laughs> Zullen we nog één keer Bert van de Brink doen? Die, die pianist met wie je in het begin van je carri carrière veel hebt gespeeld. En die niet meedoet op deze nieuwe plaat hè, over dat thuis. Waarom doet hij niet mee? Um... Hij was in die tijd uh, dat dit begon te spelen, uh, op een ander spoor bezig. En heel veel ook solo aan het doen. En, uh, en met veel gevolg. Een uh, hele mooie prijs, uh, de Boy Edra prijs in de wacht gesleept. En dus daar heel druk mee geweest. En was het pijnlijk voor jou dat hij besloot zijn eigen weg te gaan? Mm, in het begin even wel, ja. En toen hebben we met een bandje gepraat wat we aan het maken waren. En uh... Van, goh, weet je, we gaan het zonder piano proberen. Dat was ik niet gewend. Ik ben nooit gewend om met gitaar eh, als basis zeg maar, te, te, te werken. En eh, bas en, en gitaar. En... Maar dat was eigenlijk heel uh, goed ook. Er ontstond heel veel ruimte door. En later, pas veel later in het proces... hebben we Karel Boulay erbij gevraagd. Uh, omdat ik toch de piano af en toe ja. miste. Met gevolg als he, met onder andere het stuk van Messenger Soul. Ja, en dan, en dan is, is Bert even een heel eind weg. Hij, hij, hij beseft zelf ook van. Uh, ja, we, we hadden een lege agenda. Hij kreeg niet het succes dat we zochten. Uh, we gingen uiteen. En dan is er plotseling een kunststofinterview. En wat gebeurt er? Haha, dat is inderdaad wel leuk. Nou, door het interview hè, vooraf dacht ik, god, we hebben elkaar toch wel heel lang niet gesproken. Ja, ja, nou zo niet. We hebben elkaar nog wel eens gebeld, maar lang niet gesproken eigenlijk gewoon. En uh, nu uh, heb ik toch even het cd'tje opgestuurd, was ik al van plan. maar een toch even doen. ja. Ja, dus ik denk dat het contact uh, weer uh, aan het herstellen is. En dat, uh, dat vind ik alleen maar fantastisch. Ja. Zou dat betekenen dat jullie misschien op termijn toch weer samen iets uh, zouden kunnen gaan doen? Dat zou heel goed kunnen. Tenminste, wat mij betreft... Uh, Zit dat wel? Ik zal dus dan, dan even afspreken dat de première daarvan... voor deze microfoons gaat plaatsvinden. <laughs> Oké. Okay. <It's a> <laughs> dat hebben we dan toch wel verdiend, <laughs> vind ik. <laughs> Oké, okay, uh, Erleen van Noemenberg. Ik wil nog even van jou weten wat er op jou tegenkomt te staan. Ah. De tegen wordt nu aangevoerd vanuit een uh, krocht. Ja, Stelina Vita, onze redacteur van Kunststof... die ook het voorgesprek met jou had. Dus haar met een mooie tekst, zou ik zeggen. Schrijf ik hem eerst even op? Nou, ik mag het uh, van je worden, hoor. Ondertussen piept het stiftje wel. Liefde. Het mooiste, meerkoppige monster. <lacht> op aarde. Ja. <lacht> monster lijkt me niet helemaal een uh, toevallig gekozen woord. Nee. Gelt dat ook een beetje voor jouzelf? Nou, ik denk, hè, na alles wat we besproken hebben... en wat ook op de cd te horen is op Way Back Home... is het... Uh, ik kan het vele vormen aannemen. Ja. heeft meerdere koppen. Soms mondselijk, soms mooi. Ja, handen uit af en toe. En, en andere momenten streelen. ja? Ja. Ben je, ben je eigenlijk uh, iemand die zegt... Uh, in, een, in een volgend leven doe ik het nog beter? Ja. Zo'n jungle man, zo De natuurkracht. Dat je het nog een keertje mag proberen straks? Ja. Ja. Ja, dat, dat lijkt, me wel, lijkt me wel mooi. Ik, ik weet niet wat ik precies allemaal anders zou doen, maar ik ben wel benieuwd naar een andere ervaring dan deze. Het volgende, Woutin. Ja. Hey, fijn dat je er was. Dank je wel. Dank je. En straks na achter is er het uh, marathon. En marathon interview. Er zijn er, geloof ik, wel vijf met Theodor Roman. Dank, mevrouw van den Homberg. Dit was aflevering 2364. Morgen ontvangen wij Johan Derksen. Tot dan. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Een jaar cultuur. Kunststof TV praat met Erwin Olaf over Maxima... met Nelke Noordervliet over Hella Haasen en met Joop van der Ende en Halbe Zelstra over de kunstbezuinigingen. Van Mondriaan tot Lady Gaga. Het Kunststof TV jaaroverzicht. Vanavond na Nieuwsuur op Nederland 2.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 Het is Easy December bij Weekamp.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je luistertoel. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekamp.nl. Dit is Radio 1.